Music Nieuws van 12 uur door nu.nl. Met Grol. Goedemiddag. Privégegevens van honderdduizenden Odido-klanten liggen op straat. Hackers hebben ze op het dark web gezet. En dat betekent dat bijvoorbeeld andere criminelen erbij kunnen. Het gaat om namen, adressen, telefoon- en rekeningnummers. Hackers zeggen in totaal gegevens van 6 miljoen Odido-klanten te hebben. Ze wilden er zeker 1 miljoen euro voor, maar Odido zegt geen losgeld te betalen. Premier Jette wil praten met de vakbonden over de pensioenplannen. Er is veel gedoe over het sneller laten stijgen van de AOW-levering. De bonden dreigen helemaal niet meer te willen praten als de plannen niet van tafel gaan. De premier wil met iedereen in gesprek. Wij hebben nu dit voorstel, het één op één koppelen van die AW-leeftijd aan de stijging van de levensverwachting. Maar we zullen daar de komende tijd het gesprek over moeten aangaan met werkgevers en werknemers en met veel partijen in deze Kamer. Jette heeft de oppositie hard nodig. omdat hij met zijn minderheidskabinet anders te weinig steun heeft. Als je grote gevaartes hijst, zoals een brug. kijk dan of bouwpersoneel niet op gevaarlijke plekken hoeft te staan. Dat is een van de adviezen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. na het hijsdrama in het Gelderse Lochem. Twee jaar geleden overleden daar twee bouwvakkers. toen een deel van de nieuwe brug tijdens het hijsen viel. Volgens de onderzoekers vertrouwden bouwbedrijven te veel op elkaar. en is er niet goed genoeg gekeken naar de gevaren. En hou je van de horror? Filmreeks Scream. Nou goed nieuws, deel 7 is vandaag in de bioscoop te zien en de plannen voor deel 8 liggen volgens een vakblad al klaar. Filmkenner Carne van der Brink, filmvreter op Instagram, die vertelt waarom Scream nog altijd werkt. De films haken altijd in op de huidige tijd. In de jaren 90 waren ze baanbrekend met de knipoogjes naar het horrorgenre. Rond de Zero Stance ging het veel over remakes en reboots en nu ligt de focus op het terugverlangen naar de jaren 90. Dat is super populair. De eerste Scream-film kwam uit in 1996 en is nu 30 jaar later, dus nog altijd een hit. Het weer van Weerplaza. Een mix van zon en wolken: 11 tot 18 graden. Morgen dezelfde temperatuur: eerst zon, dan en daarna regen. Van de verkeersinformatie van Flitsmeister, op dit moment acht files... eentje met een vertraging langer dan 10 minuten. Dat is ook niet veel lang, hoor. De A1 van Hengelo naar Osnabrück tussen Hengelo en Hengelo-Noord... 3 kilometer, vertraging 11 minuten. En snelheidscontroles op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij 94,3. De A4 berg op Zoom richting de Belgische grens bij 242,3. De A7 van Herenveen naar Drachten bij 155,5. En de A50 Apeldoorn richting Arnhem, controle bij hectometerpaal 202,3. Lunchtime! Ja, ik zie een bericht van Carina. Lunchtime, naar mijn collega Marlotte heeft getrakteerd. Zoveel lekkers meegenomen van de Franse bakker dat we de lunch overslaan. Maar zeker wel wat beweging nodig. Kom mooi uit. Zurp zometeen. Asher en Pitbull. En eerst Chesto en Eva Max. En de motto:. <middels> Evo, get it baby, hope you catch that like G-O, that's how we roll, my life is a movie and you just T-Vo, <laughs> mommy got me sweatshirt like a dreadlock, she don't wrestle, but I got her in a headlock, if I ever do, make a bedrock, mommy on fire, Psst, red hot, bada-bing, bada-boom, it's the as I step in the room, I'm a hustler baby, but that you know, and tonight it's just me and you, darling. Tonight.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 in je vier hints geven. Ik zoek iets. Alleen, wat zoek ik? Dat is wel iets waar je nou, vandaag een artikeltje over gelezen kunt hebben... ...of iets wat in het nieuws is, wat je gehoord hebt. Uh, stuur je antwoord in de Q-Music-app... ...en maak kans op een koffiecup. Uh, vier hints zijn wel vier hele korte hints... ...want als ik tel, dan is het 1, twee, drie, vier, vijf, zes... ...zeven woorden. Deze vier hints bestaan in totaal uit zeven woorden. Dus let goed op, dit is zo voorbij. Hint één, hoop. Hoop is hint één. Uh, hint twee, ik zie niks. Ik zie niks. Hint drie... Kapot maken. Kapot maken. En hint 4 is saboteur. Saboteur. Nou ja, wat zoek ik? Stuur antwoord in de Q-app. Of een Bach-summernee, miles away. Eerst bestil. stil. Dit is Pompey op Q-music. Do I close your eyes And the walls all kept we tumbling we down, we down, we down we In the city that we, we love, love. Uh, uh, uh, uh. Great clouds roll over we the we hills we Bringing we darkness we uh, uh. But if you close your eyes Geen verrekijker, geen piñata. Het zijn ook geen boze tennersers. Niet Odido, niet het kabinet. Ook niet vertrouwen. Ik zoek geen kabouter, ik zoek geen hackers. Menno, wat dan? Maar Sherwin Tewari, goedemiddag. Hoi, hoi. Uh, wat denk je dat ik wel zoek? Een mol. Een mol? Ja. Nou, we gaan de hints doornemen. Hint 1, hoop. Omdat ze natuurlijk uh, hoopjes maken. <laughs> uh, hint 2, ik zie niks. Ze zijn blind. Oké, okay, de uh, derde hint die ik net gaf was kapotmaken. Uh, ik dacht omdat ze dan bloemen kapotmaken of planten kapotmaken. Okay. Heb je wel eens van het woord mollen gehoord? Mollen. Dat blijft uh, heel lang stil. Molden. Mollen. Dat heb je gemol. Mollen. Ah zo. Ja, natuurlijk. Uh, ja, <laughs> ja. En de vierde, laatste hint. Uh, saboteur. Ja, en wie is de mol natuurlijk? Ja, lekker man. Ja, en waarom denk je dat Mol dan het woord is vandaag in Menno? Wat dan? Omdat volgens mij Wie de Mol gaat starten zaterdag met ja. Bram Krikken volgens mij. Ja, klopt helemaal. En Quinty die vanavond weer hoort bij Joost. Ik heb, uh, heb trouwens even aan Bram gevraagd uh, of hij ja. de Mol is. Oh, en? Nou, hij stuurde me dit audiobericht terug. Lieve Menno, wat moet ik hier nou weer mee? Ik kan, toch niks, ik kan toch niks zeggen daarover? Het enige wat ik kan zeggen is, mijn naam is Haas. En daarmee moet je het doen. Dus lieve Menno, mijn naam is Haas. Ja, hij kon er helaas niks over zeggen. Ik vind het wel heel verdacht, Linker. Ja, ja, ja, dat vind ik ook. Vanaf zaterdag nieuw seizoen van Wie is de Mol uh, op NPO 1. Sherwin, ik stuur je het q prijspakket en mijn koffiecup op. Leuk. Kom daar je toe en een fijne dag, hè? Ja, jij ook. Dank je. De Q-music alarmschijf. Zoe Levi, sluit me in je armen. Maximum hit. Q-music. Hoe was je dag? Waar moest je...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 for Chef Special Larger Than Life. Karin die vroeg erom. Die zei, uh, kan je een nummertje van Arme van Buren draaien? Kan er vast een beetje inkomen voor zaterdagavond. A State of Trance in Ahoy. Uh, zometeen. Harry Styles. Watermelon sugar, high. Watermelon sugar High. En ook Topic komt eraan. Met Body.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 25,75 per maand. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels. Vandaag zon en wat wolken bij maximaal 18 graden. Verkeersinformatie van Flitsmeister. Vier files zijn allemaal kort. langs op de A37 knoop het holsloot richting Meppe. Tussen Meer en Duitsland. 1 kilometer, vertraging 9 minuten. q music. Menno Barneveld, Watermelon Sugar. Hi. Harry Styles nu. q style's better with you. It's like berries.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 Goodbye. Het topic, Fireboy DML, Nico Santos. Het nummer Buddy op Q-Music. Ja, zometeen. er uh, nou, ik zal het geen sterrenkast noemen... maar Bas, Bas van Inwegen, Menno Barreveld. En ook prachtige zang. Tussen aan en steeks, prachtig. De briefbus komt eraan, dus als je bericht hebt... typ ze in in de Q-app. Stuur ze zo tijdens het lied van de briefbus deze kant op. Zometeen zo meteen zo over sterrenkast gesproken. Damian de David, Tyler en Now Rogers. Eerst oasis op Q-Music. Dit is Wonderwall.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 You've heard it all before, but you never realize Talk to me, Damiano David, Tyler en now Rogers. En ik zeg ook tegen jou, talk to me. Kom maar door met je post in de Q Music app type je bericht in en stuur deze kant op voor de briefbus. Bas van inwegen de gaten. Meno 3, 2, 1. één. bus, bus, bus. Lekkere Jochem, Q-Music op de Bouwradio, stuurt maar tien. Vandaag heerlijk een dagje vrij, maar groeten aan de hardwerkende collega's van uh, Wacker Neuson, zegt uh, Jordi Dijkhuizen. Wacker Neuson. Ja, ik zal het wel niet goed uitspreken. Wacker Weet ik veel. Kels van Lurvink, wat zijn jullie hard aan het werk? Knal hem erin, Rodney. Goed weekend, stuurt Jur. Bert, hang die gordijnen op. Joey Wezenaar stuurt dat. Ik wil even een hele dikke kus en knuffel aan mijn geweldige man Jeffrey doen. Dat stuurt Alexandra. Erika, ik kan niet wachten tot je weer terug bent, zegt Lisa Wolters. See you tomorrow, mother. Bereid je maar voor, stuurt Joyce. Love you, Mark Smink, zegt Wendy Den Haard Yo, Jeffrey, vanavond weer FIFA, hè, zegt Jimmy. Lekker weekend, Thijs. Jij nog even buffelen, Peter Tichelaar stuurt dat. Robert Jong stuurt, wat is het met dit weer toch fijn om hovenier te zijn? Proost op een stoere lieve zoon Kidin, uh, Quidin. Ja, weet ik. Jongens, stuur daar eens even fatsoenlijke namen. 19 jaar vandaag, liefst van pa, <laughs> zegt Diego. Evita, hey neem de telefoon eens op, met alle uitroeptekens. Dat stuurt René de Bruin. Zalig de deuren open en ramen, kus van Roos en Saar. Heerlijk weer, prachtig weer. Ik wil alle postbezorgers in het bijzonder... die uit Maasdriel succes wensen met alle stempassen bezorgd, Yvonne. Bijna beginnen bij mijn nieuwe werk. Heb ik zin in? Zegt Robin de Vos. Ja, nog 80 dagen tot Disney met mijn zoon en dochter. Ziet Priscilla. Lieve Romy op tafel. Vanmiddag nog even drukke middag. Let's go, zegt Kelly Cox. Nou, dit bericht van Jeroen Vermeer is voor jou. Fijne uitzending. Oh, dankjewel. Uh, en ik heb hier Jules. Jules, met hem op. Wat is de favoriete vakantiebestemming van een tandarts? Wat is de favoriete vakantiebestemming van een tandarts? Mm, Bor... Nee, ik weet het niet. Bornaire? Borneo? Je, Borneo. Bent, je bent warm. Een <laughs> booreiland? Ja. Uh -oh. How do you sleep at night?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 Alleen vandaag. puzzels voor van Ravensburger. Nu tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Score alle select deals bij Bol. Super Zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt. Stel je eens voor een plek waar je alles los kunt laten. Ontspannen en opladen. Kom tot rust in de termen en droom weg in ons luxe hotel